11 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. In het noordoosten van Japan worden de eerste doden gemeld... na de zware aardbeving en de tsunami van vanochtend. Volgens Japanse media zijn er zeker 22 doden. De beving had een kracht van 8,9 op de schaal van Richter... en is daarmee de zwaarste beving in Japan in 140 jaar. Kort na de aardbeving was er een tsunami. Langs een kuststrook van ruim 2000 kilometer... zijn vloedgolven over het land gespoeld. Ooggetuigen in de stad Sendai, langs de Noordoostkust... zeggen dat de golven van 10 meter hoog hebben gezien. Door de vloedgolf ontstond een grote modderstroom... waarin boten, auto's en woningen werden meegesleurd. In de buurt van het rampgebied zijn vier kerncentrales uit voorzorg stilgelegd. Volgens de Japanse premier is er geen schade aan de centrales. Wel woedt er een grote brand bij een olieraffinaderij in de buurt van Tokio. Miljoenen huishoudens zitten zonder stroom. Volgens de VN zijn er tientallen teams klaar om Japan te helpen. Ook Nederland heeft hulp aangeboden. Japan heeft zelf militairen naar het getroffen gebied gestuurd. Er wordt gewaarschuwd voor een tweede en een derde vloedgolf. Het Rode Kruis maakt zich grote zorgen over de gevolgen daarvan voor eilanden in de Grote Oceaan. Tientallen landen rond de Grote Oceaan hebben een tsunami-alarm afgegeven. Ook zijn er mensen geëvacueerd. Minister Hille zegt dat er geen concessies zijn gedaan aan de Libische autoriteiten... om de drie Nederlandse militairen vrij te krijgen. De drie kwamen vannacht in Griekenland aan. Nu rusten ze even uit en worden ze medisch onderzocht. Volgens Hille gaat het goed met de drie. Wanneer ze naar huis komen is nog niet duidelijk, maar het is waarschijnlijk niet meer vandaag. Hille wilde weinig kwijt over de onderhandelingen over de vrijlating. Waar we mee te maken hebben gehad de afgelopen weken. Dat was met een regime en een omgeving die erg onregelmatig was. Partners die wispelturig waren in hun uitingen. De ene dag kreeg je toezeggingen, de volgende dag wist men van niks meer of kreeg je weer anderen die, die weer met een ander verhaal begonnen. Dat past bij een land wat in ontreddering is, denk ik. Het past ook misschien bij het regime zoals het daar op het ogenblik functioneert. En dat maakt natuurlijk de gesprekken ook best ingewikkeld. Het kabinet zal later een brief naar de Tweede Kamer sturen over de gebeurtenissen rond de drie. Een deel van die informatie is vertrouwelijk. Het kabinet gaat bekijken of het de helikopter terug kan krijgen. die het bij de mislukte evacuatie is kwijtgeraakt. Maar als dat de prijs is die we moeten betalen voor de vrijheid van onze mensen. dan is dat maar zo. Aldus minister Hille. Op de snelwegen A1 en A6 hebben vanochtend kilometerslange files gestaan. Dat gebeurde na een schietpartij tussen overvallers en de politie. Die had rond twee uur vannacht in Markenesse, in de Noordoostpolder, een overval gepleegd. En daarna waren ze over de A6 naar Amsterdam gevlucht. De politie zette de achtervolging in, onder meer met een helikopter. Bij Muiden sloeg de auto van de overvallers over de kop. Bij hun aanhouding is geschoten. Drie van de vier verdachten zijn gewond geraakt. De A1 was vanochtend tussen drie en negen uur afgesloten voor onderzoek. De Autoriteit Financiële Markten, de AFM, heeft een ondernemer... een boete opgelegd van 114.000 euro. De man heeft met voorkennis gehandeld in aandelen Super de Boer. Hij had in 2009, op basis van Insight-informatie... geconcludeerd dat niet alleen Jumbo, maar ook een andere supermarktketen... een overnamebod zou doen. In de verwachting dat de koers van het aandeel Super de Boer zou stijgen... kocht hij dezelfde dag voor bijna een ton aan aandelen. Nadat de tweede overnamebod bekend was geworden... verkocht hij de aandelen met een winst van 14.000 euro. De AFM had een boete van 2 miljoen euro kunnen opleggen. Maar gezien de financiële draagkracht van de man... is de boete vastgesteld op 114.000 euro. Dan het weer nog zonnige periode... met een temperatuur van 8 graden in het noorden tot 11 in het zuiden. Vanmiddag landinwaarts enkele stapelwolken. Morgen droog en zacht, maximaal rond 13 graden. Van Verkeersinformatie. Er staat file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam bij Muiderslot 4 kilometer. Op de A2 Amsterdam-Utrecht in beide richtingen bij Marse 3. Op de A12 Arnhem-Utrecht tussen Venendal-West en Maarsbergen 2 kilometer. De rechte reisschok is daar dicht. Op de A15 Europort richting Rotterdam tussen de knopen Benelux en Vaanplein 7 kilometer. Tussen Rotterdam-Sjarloos en het Vaanplein zijn twee reisschokken dicht na een aanrijding met vrachtwagens. Verkeer richting Dordrecht kan het beste omrijden vanaf knooppunt Benelux via de benelux en de noordkant van Rotterdam. Geeft ook vertraging richting Europort, daar staat bij rotterdam Charles 2 kilometer. Laatst is de A28 volle richting Amersfoort, voor Amersfoort 4 kilometer.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 En Sven Goedemorgen het is 6 minuten over elf. U luistert naar een speciale uitzending op Radio 1. Een samenwerking tussen de KRO en de NOS. En dat heeft natuurlijk alles te maken met die aardbeving in Japan. Ontstellende beelden komen binnen. Vloedgolven van wel 10 meter hoog die over de dammen heen gaan voor de kust bij Japan. Eh, die dammen zijn bedoeld voor bescherming, maar dat lukt helaas niet. We blijven u bijpraten. Ik zou zeggen, blijf luisteren. Want zometeen hebben we contact met Nederlanders in het getroffen gebied in Tokio, ook met de Japanse ambassadeur in Nederland en met iemand. Die ons kan bijpraten over een andere zorg terwijl de nacht valt over Japan. Namelijk zijn die kerncentrales daar ook getroffen door de aardbeving. Eerst nu, mocht u inschakelen en niet uh, alle gebeurtenissen tot nu toe op een rijtje hebben. Die gebeurtenissen tot nu toe. Goedemorgen. Japan is getroffen door een zeer zware aardbeving. Op de Japanse televisie zijn beelden te zien van boten, auto's en huizen... die zijn weggespoeld door de vloedgolf. De situatie is verschrikkelijk. Het is echt heel erg. Het is een heel groot gebied getroffen door de tsunami. En die tsunami was op sommige plekken zelfs 10 meter hoog. In Tokio schudden hoge kantoren heen en weer. Werknemers renden de straat op en veel mensen zouden gewond zijn geraakt. In our Tokyo Bureau, you can see our CNN producer Jungle Gura... ...running to her desk. Let's take a look at it. Een enorme vloedgolf heeft stedelijke gebieden overstroomd. Omdat hij zo is deze aardbeving en zo krachtig, dan wordt de zeebodem over zo'n heel groot stuk uh, opgetild. Maar dat is natuurlijk een enorme hoeveelheid massa die dan naar boven komt. Je ziet ook terug waarop mensen nog steeds rondlopen en rondrijden en die stroomt rond eraan en die sleurt alles met zich mee. Dus iedereen is volkomen verrast. Wij gaan naar uh, Jacinta Hin, uh, Nederlander, woont in Japan en zit in Tokio. Ja, bij mij zit het heel goed. Uh, hoewel ik sta nog een hart nog steeds. Uh... Het heeft toch klopt, en ik ben uh, een beetje... Uh, ja, het was, het, was, uh, het, was erg heftig. het gebied dat getroffen is, is zwaar op het platteland. Maar we praten toch over tienduizenden, waarschijnlijk honderdduizenden... mogelijk uiteindelijk miljoenen mensen die getroffen gaan worden door deze tsunami. Wij gaan praten met uh, weer een Nederlander in uh, Tokio, Geert de Bo. Meneer de Bo, nacht voor u bijna, hè? Uh, Na nou, avond. Deze uiteindelijk is avond. Oké. Okay. Hoe is het met u op dit moment? Uh, gaat wel, ik zit nog een beetje te trillen van alle gebeurtenissen in de afgelopen uren. Ja, dat horen wij van meer Nederlanders die we gesproken hebben inmiddels al. Vertel eens, wat, wat heeft u gevoeld? Want het is, het is echt voelbaar geweest hè, in Tokio, ook al is het zo ver, zo ver weg van, de, van het epicentrum. Dat is uh, een understatement, het is echt voelbaar geweest. Wij wonen inmiddels uh, ruim zeven jaar in Japan en hebben heel wat aardbevingen meegemaakt, maar iets als vandaag hebben we absoluut nog nooit meegemaakt. Uh, Wij wonen op de enewijfse verdieping van een wolkenkrabber in uh, Tokio. Uh, en uh, we werden opgeschrikt door plotseling een uh, uitdaging uh, met een kracht die nog nooit gevoelde. Uh, zoals het gebouw heen en weer ging, we dachten echt van uh, dit is het einde, dit, dit houdt zo'n gebouw nooit. Alles uh, viel uh, uit kasten naar beneden, uh, het hele gebouw uh, stond te kraken, terwijl het een, een veilig gebouw zou moeten zijn. Uh, het was echt doodeng. Uh, onze kleine babytjes hebben een tweeling van uh, een jaar uit uh, geelde. Uh, ons dochtertje van vier die net thuis was uit school. Uh, uh, huilen uh, onder de tafel met z'n allen. Uh, en uh, en uh, ja, bidden. Dat is het enige wat we konden doen. Ja, u zegt uw dochtertje van vier is inmiddels thuis. Hebt u meer kinderen? Want ik begrijp dat er ook nog altijd kinderen op school vastzitten. Ja, we hebben nog twee jongens. Uh, van elke nacht en die uh, zitten uh, vast op school. De aardbeving gebeurde net voordat we een school uh, uitging. Uh, en uh, uh, ja, door die aardbeving ligt het uh, openbaar voer hier uh, volledig plat, waar de stad heel van afhankelijk is. Ze reizen altijd zelf uh, door de stad naar huis en kunnen dus niet naar huis komen. Dat lijkt me heel onplezierig, dat uw kinderen dus nog vastzitten op school. Weet u of ze veilig zijn? Ja, we hebben inmiddels. Nou, we hebben uh, het heel, heel moeilijk geweest omdat. Met name op telefoon, ze het absoluut niet doen. Ja. Uh, maar in eerste instantie via de e-mail uh, hadden we een, een, een collega aan iemand op school uh, gehoord dat onze jongens oké okay zijn. En in inmiddels hebben ze uh, net eventjes aan de telefoon kunnen spreken. En hoe ging het met ze? Ja goed, uh, ze waren bang natuurlijk. Um, uh, maar de school uh, heeft ze goed opgevangen en uh, ze gaat wel. Nou krijgen we ook berichten binnen dat er water aan zit te komen. Geldt dat ook voor Tokio? Wordt u daarvoor gewaarschuwd? Ja, daar worden we ook in Tokio heel erg voor gewaarschuwd. Wij wonen hier zelf ook vlak aan de baai. Uh, en ook in de baai uh, schijnt er een, een vloedgolf en tsunami uh, aan te komen. Dus alle boten voor onze neus hier uh, liggen ook op, op het water. En heel veel van de boten, omdat het voor uh, uh, veel boten veiliger is dan wanneer ze aan de kant uh, liggen blijkbaar. Mm. Uh, dus je kunt het heel goed zien. We zien ook uit ons raam... En stilstaan al, al urenlang uh, mensen uh, die uh, uit gebouwen kwamen rennen enzovoort. Is het uh, is, kan de school de opvang aan bij uw kinderen eigenlijk? Want het, inmiddels is het avond bij u. Die kinderen moeten ook iets eten, neem ik aan, iets drinken. Is er, is er een voorraad op zo'n school voor dit soort omstandigheden? Uh, ja, sch uh, scholen zijn heel goed voorbereid. Dus kinderen hebben ook iedere avond, een paar weken hebben ze een, een, een uh, aardbevingsdril. Uh, ja, dus die weten heel goed wat ze moeten doen. Ze hebben ook, uh, we hebben begrepen dat ze heel lang uh, in de kou hebben buiten moeten staan. Dat hoort bij, uh, bij zo'n oefening dat ze uh, veilig op een groot veld moeten staan. Uh, en zo'n school is daar goed op voorbereid. Ik heb geen idee wat de situatie nu is. Uh, er zijn ook flink wat kinderen die in de buurt wonen, maar er is eten hebben gehoord en, uh, en er wordt voor opvang gezorgd. Goed. Uh, we wensen u veel sterkte, meneer De Bo, ook uh, met uw kinderen. En hopen dat iedereen gauw en snel veilig weer thuis zal zijn. Wij uh, melden nog even wat nieuws tussendoor. Um, zojuist komt bijvoorbeeld het bericht binnen... en we uh, waren er al eerder uh, bang voor... dat er wat zou zijn met de kerncentrales in Japan. Nou, volgens het Japans persbureau staat in het noordoosten van Japan... een kerncentrale in brand. Het Internationaal Atoomagentschap meldt dat de vier kerncentrales... die dichtst bij het getroffen gebied liggen... Uh, allemaal veilig zijn gesloten op dit moment. Maar er staat er dus wel eentje in de brand. Um, wij gaan daar straks over praten. We zijn uh, druk op zoek naar een deskundige die ons daar wat over bij kan, uh, kan praten. En het dodental is inmiddels opgelopen naar 22. Want je regering houdt het voorlopig nog op 17 dodelijke slachtoffers. Maar media melden er dus nu 22. Zometeen ook contact met de Japanse ambassadeur in Den Haag, die ook wordt overspoeld door ongeruste Nederlanders die wil weten uh, hoe het uh, is met uh, hun familieleden. Want er zitten duizend Nederlanders ongeveer in Japan van wie tien, enkele tientallen in het getroffen gebied. Uh, Ruben Beijer is voor tijdelijk werk in uh, Tokio, liep op straat en dacht een metro onder hem door te horen lopen, maar nee, het was de aardbeving. Meneer Beijer, morgen. Goedemorgen bij jullie, ja, goedemorgen. En toen? Ja, ik dacht, ik dacht inderdaad heel naïef van, ik had al die, die, die, die wegen hier zien lopen uh, hoog door de lucht en dacht van, oh wat grappig, ik sta op een brug en er gaat of een metro onderdoor of een trein en het trailt wel erg. Maar dat begon toch steeds meer te trillen en een Japanner die keek mij eerst nog lachend aan en zag mijn verschrikte gezicht ongetwijfeld en dus zei <laughs> earthquake. Maar toen werd het zo heftig dat ook zijn gezicht nogal uh, betrok en hij me meesleurde uh, de weg over naar het midden van de weg aangezien we tussen twee enorm hoge gebouwen stonden. En op dat moment uh, kwamen mensen uh, schreeuwend uh, alle gebouwen uitgelopen en vielen mensen om uh, omdat ze een evenwicht simpelweg verloren. Yeah. En, en stonden wij midden op de weg en zagen we de gebouwen, uh, zoals de vorige meneer al zei, heen en weer zwaaien. Het was een, een aardig eng, angstig uh, tafereel. Ik hoor allemaal geluid op de achtergrond. Staat u nu ook op straat, of niet? Nee, ik sta nu, uh, uh, meteen daarna eigenlijk, uh, ik denk dat het een seconde of dertig geduurd heeft, uh, uh, daarna begon het verkeer weer een beetje op gang te komen. Toen ben ik een taxi ingesprongen, terug naar mijn hotel. Ja. En uh, ik ben de hotellobby ingegaan waar, waar mensen al bij elkaar gestopt werden, eigenlijk in de lobby. Uh, omdat dit een zogenaamd earthquake-proof uh, gebouw is. Yeah. Uh, en daar sta ik sindsdien, uh, uh, alle naschokken voelend. En alles uh, um, trilt dan na en iedereen kijkt elkaar dan even met ingehouden adem aan. Maar uh, eigenlijk is de rust hier redelijk weergekeerd. Het wordt nu steeds drukker en drukker. Omdat ik het gevoel heb dat mensen vanuit hun werk ook hier naartoe komen. Mm. En, uh, en omdat ze niet naar huis kunnen. Omdat het, uh, we krijgen hier constant berichten dat het openbaar vervoer plat ligt. En... Uh, dat het eigenlijk ook niet aangeraden wordt om met, met de auto de straat op te gaan. Nee, nee. En, en wij begrijpen dus van de andere Nederlander, meneer De Bo, dat um, er ook waarschuwingen zijn voor de komst van water. He, door die vloedgolven. Heeft u daar ook wat over gehoord? Nou, we hebben hier, Er staat hier een tv aan waar iedereen uh, aandachtig naar zit te kijken. Ik moet je eerlijk zeggen, mijn Japan zit niet uh, zodanig dat ik dat allemaal kan, kan volgen. Uh, dus nee, ik heb dat zelf nog niet gehoord. Ik, ik hoop dat dat, dat het allemaal meegaat. Ja, nou, dat heb hopen wij voor u. Ja, ja. En wat gaat u nu doen? Maar afwachten? Ja, nou afwachten. Ik kan, ik kan mijn kamer niet op, omdat dat ligt op de, op de 23 e verdieping. Uh, en de liften gaan niet en je mag de trap niet in. Dus uh, voorlopig wachten hier in de hotellobby. En hopen op het uh, op beter. Ja. Dank dat u ons even wilde bijpraten. Ruben Beijer, Voortijdig werk dus in Tokio En maakte de aardbeving aan den lijve. Ondervond hij die? Zo moet ik het zeggen. Gaan wij naar Den Haag. Daar zetelt de Japanse ambassadeur in Nederland. Uh, dat is Hideaki Chodoku. We gaan praten met hem uh, in het Engels. Mr. Chodoku, good, uh, Mr. Ambassador, uh, good, uh, afternoon. No, good morning. Uh, good morning. Good morning. What is the latest information you have for us? Oh yes. So I'm I'm now so in Japanese embassy in the Hague. And uh, so we are now so monitoring so the the situation of earthquakes so which occurred so today. Yes, at two two local time. Yes, and uh, according to the information that so we have received through so Japanese media and any other so Japanese uh, so sources. Yes, uh, uh, the the magnitude of the earthquake uh, yes. was 8.8, point eight. so which was the uh, the biggest. Uh, in Japanese history. Right. Let me translate uh, just uh, shortly um uh, in between the questions and your answers. Um, uh, de ambassadeur zegt dus dat het een grote uitbeving was met een kracht van 8,8. Hier zeggen we 8,9 op de schaal van uh, Richter en dat hij via Japanse bronnen op de hoogte wordt gehouden. Uh, we understand that you get uh, a lot of telephone calls from uh worried uh, Dutchmen uh that are worried about their family in Japan. Yeah, right. So yeah, so since we opened the embassy uh, this morning, So we have received so many phone calls uh, from Dutch people uh, who have uh, so relatives and fami uh, families uh, living in Japan, and so they worried about so so their their so family and so relatives. Yes, and what can, what can you do for them? Oh uh, yes, yeah, so we are now answering that. So we are now so collecting so information through some media. And uh, so, uh, but but we are now requesting so those people uh, uh, to to call back so later so because the uh, situation is now ongoing. Right? Are And they safe? We are, we are, the, are the Dutch safe in the area? Because mm -hmm. we understand that there are um, uh, uh, about um, 10 people uh, in the uh, in the area of the earthquake. Mm -hmm. Do you know if they are safe? Uh, so yes. Yeah, so, so it has not been so confirmed yet. Okay. Yeah. Let me translate. De ambassadeur krijgt dus veel telefoontjes van verontruste Nederlanders die willen weten hoe het met hun familieleden in het getroffen gebied gaat. Het zou gaan om tien of iets meer mensen daar. Maar vooralsnog kan de ambassadeur van Japan in Den Haag niet bevestigen dat het helemaal goed gaat met hen. Hij doet er wel alles aan om mensen zoveel mogelijk gerust te stellen en ze de informatie te geven die hij op dit moment heeft. Ja, meneer Chordoko, what do you know about your own family? Because you must have family in Japan as well. Oh, yes, right. So, yes, my so family so lives in japan but so yes my hometown is uh, is the northern part of japan so Ooh, that's is, the the, the uh, area which, uh, yes, which, so which affected is right, it's a little bit so far away from the epicenter of the earthquake but i i i suppose so they are safe you don't know uh, I'm not, i don't know because so yes so now so the according to that So the broadcast, the the the telephone is now so paralysed. Okay. Uh, uh, nou ja, de, de ambassadeur, I have to translate. Uh, Mister uh, weet dus niet wat er met zijn eigen familie is en zijn eigen familie woont in het gebied dat getroffen is. Um, what do you know about this area, Mr. Tadoku? Because we hear a lot about Tokyo, but not so much um, about, uh, uh -huh. for example, Sendai. Oh yes, yeah. so Sendai was uh, maybe the the biggest city, so which was so near the epicenter. And according to the so the broadcasting, uh, the coastal area was so seriously hit by so tsunami. Yeah. And so, uh, yeah. So uh, so we have seen so the so TV that so the, the the the city located in the coastal area were hit one by one. Ja. dat is wat we also see here. Yeah, so de beelden dus the... inderdaad van, van grote groep, golven die uh, de kust hebben bereikt en het land intrekken en daar alles verwoesten. Do you know um, how the people are in the coastal areas? Uh, yes. Yeah, so, so far, so according to the information we got, so at least so 28 people are confirmed dead. 28 now. Ja. Uh, yeah. But so, but Only so. in the coastal area, uh, Mr. Cedo? yes, so may maybe so. Mainly in, at the coastal area, but so there are many people who are missing. Yeah. yeah. Do you know how many already? Uh, I cannot imagine. But so I think so. There are many people. Yeah. One final question, Mr. Ambassador. Do you know anything no, more no. Ab about the um, fire uh, in the nuclear plant in the uh -huh. nuclear installation at the moment? Uh -huh. Yeah. So yes. Yeah, so you're right. The, so there are several so nuclear plants located in the in the coastal area. Uh, but according to the so TV so broadcast, uh, so that, such nuclear plants were stopped immediately so after the earthquake. Uh, so I think so. I hope so. So so they are safe now. You hope or you know? Because the, uh, we all wonder whether there's, uh, on top of the earthquake, also uh, the risk of a nuclear disaster. Yeah, that's right. Mm, yeah. But so, you know, as you know, so Japan is uh, the country of the earthquake. Yes. Uh, so I think the preparation is uh, so enough. So that's why so I think so this time also, so nuclear plants were so stopped in successful manner. Oké, okay. yeah. Mr. Mr. Ambassador, uh, I thank you very much. No, no, I'm not ambassador, so yes, I'm, I'm a counselor of the Japanese embassy. Oké, okay, yeah. Mr. counselor, thank yeah. you very much. Iriaki yeah, Chodoku, welcome. ik vertaal nog eventjes. Uh, hij maakt zich niet hele grote zorgen over die kerncentrale die in de fik zou staan... omdat hij zegt dat uh, de uh, centrales daar zijn voorbereid in de bouw... in de manier waarop ze zijn geconstrueerd op uh, aardbevingen. Dat zullen we dus moeten afwachten. En hij gaf ook aan dat er dus uh, ja, vol nu bekend 28 doden zijn gevallen... in ieder geval in het kustgebied. Um, dat hadden wij nog niet gehoord eerder. Dus bij deze. Um, laten we even doorpraten over die kerncentrales. Want dat is toch wel een zorgelijke ontwikkeling. Er staat daar ook een in brand. Hebben wij inmiddels begrepen. Er is een aantal kerncentrales stilgelegd. Jan Leen Kloosterman, hoofddocent kernreactor fysica aan de TU Delft. Meneer Kloosterman, fijn dat u ons even wil bijpraten in de uitzending. Ja, goedemorgen. Ja. Um, gaat zoiets automatisch dat stilleggen? Dat stilleggen gaat uh, automatisch inderdaad. Uh, er de staan detectoren uh, in en om kerncentrales die de beweging van kerncentrales uh, detecteren. En zodra die beweging uh, te groot wordt, dan, dan worden de kerncentrales uh, automatisch stilgelegd. Wat betekent het dat er één in de fik staat op dit moment, als dat waar is? Nou, daar hangt het helemaal vanaf waar de brand is. Ik, ik heb er niet van gehoord dat de ene brand... Ja, ik hoorde net op de radio, maar eh, ik heb nog geen berichten erover gelezen. Dus dat, dat blijft voorlopig uh, speculeren. En volgens het Japans persbureau staat in het noordoosten van Japan een kerncentrale in de brand. Meer informatie hebben wij helaas ook niet op dit moment. Ja, nee. Dat, dat, uh, dat werd trouwens bij een vorige uh, aardbeving ook gezegd. toen bleek achteraf dat er een uh, Noodstroom Diesel uh, gestart werd die nogal uh, rookte. Um, of dit ook weer zo is, weet ik niet. Dus het kan best wel dat er een in de brand staat. Toch? Maar stel maar ja, dat... eventjes, laten we er even ja. op ingaan. Stel dat dat zo ja. is, wat betekent ja. dat? Nou, dat is moeilijk te zeggen. Dat hangt helemaal vanaf waar de brand is. Er zijn ook een heleboel conventionele gebouwen rondom een kerncentrale. En als die in brand staan, dan zal het niet direct de nucleaire veiligheid uh, in gevaar brengen. Um, als het... Ja, dus dat, dat blijft speculeren. Ik denk dat we eerst meer informatie nodig hebben voordat je daar meer uitspraken over kan doen. Meneer Kloosterman, even terug naar het punt van die ambassadeur net, of de, de, de, de council, uh, um, ja. uh, de consul dus, uh, in goed vertaald Nederlands. Uh, die zegt, ja, ik maak me er niet zoveel zorgen over, want die kerncentrales zijn gebouwd op aardbevingen. Kan dat? Kun je een kerncentrale bouwen voor een aardbeving van 8,9 op de schaal van Richter? Um, nou, de. 8,9. Ik, ik, ik, ik heb begrepen dat dit voor Japan ook een hele zware aardbeving is. Um, ja, het is niet zozeer de... Ja, 8,9 hangt helemaal vanaf hoe ver een kerncentrale van het epicentrum uh, staat... en hoe groot de uiteindelijke bewegingen zijn die een kerncentrale te verduren krijgt. Dus het zijn echt de, be de bewegingsmelders die uh, een kerncentrale uh, laten doen uh, uh, stilleggen, zeg maar. Dus die, die um, de regelstafel doen indrijven zodat de kettingreactie gestopt wordt... Um, en um, ja, bij de bouw van kerncentrales wordt in Japan altijd wel rekening mee gehouden... dat, dat ze dus een bepaalde ja, beweging kunnen weerstaan. Zo, zo moeten dat zien. Goed, meneer Kloosterman. Ik dank ja. u wel. En uh, voorlopig dus, wat u betreft, uh, nu nadere informatie ontbreekt... nog geen grote reden voor bezorgdheid. Nou ja, ik weet dat twintig kerncentrales stilgelegd zijn in een gebied... Ja. Um, ja, en, en voor de rest blijven speculeren wat, uh, over hoeveel, hoeveel schade er werkelijk aangericht is. Goed, blijf stand-by als u wilt, want misschien ja. komt er in de loop van uh, deze ochtend en middag nog meer informatie beschikbaar over het functioneren en over die brand in een van die kerncentrales zoals een, per, een Japans persbureau dus uh, ja, meldt. Het is vier minuten voor half twaalf. U luistert naar een, een speciale uitzending... vanwege de enorme aardbeving en tsunami in Japan. Um, we schakelen even met Den Haag naar de ministerraad. Je zou bijna vergeten dat er ook nog ander nieuws is. Ook belangrijk nieuws, namelijk de vrijlating... van die drie Nederlandse militairen afgelopen nacht. Michiel Breedveld in Den Haag. Michiel, maar ik kan me voorstellen eigenlijk dat Japan... ook wel onderwerp van gesprek zal zijn. Ik had vanochtend met minister Rosenthal nog eventjes daarover... dat Nederland wel ook bereid is om eventueel steun te geven aan Japan. Ja, hulp is toegezegd inderdaad en dat is makkelijker aangeboden dan uiteindelijk gegeven. De hamvraag is natuurlijk waar heeft Japan behoefte aan en gezien de chaos van de ramp die zich op dit moment voltrekt is dat volstrekt onduidelijk. Uh, minister Roosentaal is uh, naar Hongarije voor een uh, Europese ontmoeting. Uh, was er niet, Ben Knapen is nog uh, terug. Uh, de staatssecretaris van ontwikkelingssamenwerking, is nog terug onderweg van Qatar, van het staatsbezoek. Zij waren er dus niet vandaag uh, bij de ministerraad, maar nee. wel uh, minister De Jager. En uh, ja, hij zegt het is nog te prematuur om te zeggen wat voor hulp we kunnen bieden. Ja. Nou, um, dat is iets uh, aan de betrokken bewindslieden uh, op uh, met name het ministerie van Buitenlandse Zaken. Uh, uh, natuurlijk zijn zij naar uh, Japan uh, aan het kijken. Maar met name leven we op dit moment mee met het lot uh, van de Japanners. Dat is natuurlijk verschrikkelijk wat daar is uh, gebeurd. We zijn ook zeer benieuwd naar het laatste nieuws. Uh, het is niet alleen een aardbeving, maar ook een tsunami. Uh, en allereerst gaat natuurlijk onze gedachten nu ook uit naar de slachtoffers en naar de rampenbestrijding maar het in Japan. Gaat wel over de scha schatkist? Ja, maar het is nu eerst even. Is het echt. Uh, uh, gaan onze gedachten uit naar de mensen en naar het lot uh, van de getroffenen en hun familieleden. En daarna zien we wat wij eventueel als Nederland zouden moeten doen. Maar uh, uh, we gaan eerst contact opnemen met de Japanse autoriteit. Dank u wel. Is er in Japan een vreselijke aardbeving uh, geweest? Uh, overweegt u nog om hulp te sturen richting Japan? Uh, daar gaat de fans niet over, tenzij we de defensiemateriaal moeten leveren, dan horen we het wel. De Defensie is altijd op veel punten bereid om hulp te verstrekken. Maar als het om geld of ontwikkelingshulp gaat... dan uh, komt het op andere ministeries af. Nee, maar als u materiaal kunt leveren? Als dat nodig is en het wordt gevraagd en we kunnen het leveren... zullen we het altijd doen. Ja, die laatste was minister Hille van Defensie. Uiteraard is Nederland bereid, maar ja, de vraag is dus... waar is behoefte aan? Michiel, minister Hillen van Defensie had ook nog een paar andere dingen aan zijn hoofd. Ja. Namelijk drie militairen die zijn teruggekeerd uit een gevangenschap van twaalf dagen. En er is een enorme gekrakeel nu losgebarsten over dat onderzoek... dat de Tweede Kamer wil naar wat er nou is misgegaan op deze missie. En vooral ook hoe openbaar dat onderzoek moet zijn. Heeft de minister daar nog iets over gezegd? Nou ja, dat is allemaal nog veel te vroeg, want alles moet nog onderzocht worden. De drie militairen die zijn nu in, in Athene... Uh, ze slapen, heb ik gehoord. Gaat goed met ze. Dat is het belangrijkste op dit moment. En uh, wat dat dan gaat, is het zonnetje gaan schijnen boven de treffenzaal... waar men de afgelopen twee weken toch uh, met grote zorgen kampte... over het uh, lot van deze drie uh, militairen. Ook ja. letterlijk overigens het zonnetje. Maar goed, raakt toch enigszins overschaduwd. Maar goed, de reacties waren opgelucht. Zoals bij Henk Kamp van Sociale Zaken. Daar ben ik heel erg blij mee natuurlijk. Het zijn mensen die voor ons de kastanjes uit het vuur halen. En als die in de problemen komen en we krijgen ze dan toch weer terug... dan ben ik daar heel blij mee. Er is er ook sprake van opluchting? Want ze zijn gestuurd mede onder uw verantwoordelijkheid. Nou, wat precies de gevoelens zijn die we daarover moeten hebben... dat kan het beste door de verantwoordelijke bewindspersoon naar voren worden gebracht. Ik begreep dat ze volgende week een brief naar de Kamer willen sturen. En dan zullen dit soort dingen zullen daarin verder uitgewerkt worden. Minister Hillen, nog even de Nederlandse militairen. Hoe kijkt u daar tegenaan dat ze nu weer terug zijn? Ik vind het geweldig. Geweldig voor die mensen. Geweldig voor de familie. Echt geweldig. Enorme opluchting, want ze zijn mede onder uw verantwoordelijkheid gestuurd. Het is voor een pak van mijn hart, maar dat is mijn punt. Dat, uh, voor die mensen is het veel beter dat ze terug zijn en uh, daar geniet ik van. Wanneer verwachten ze terug in Nederland? Het zal uh, niet meteen zijn, uh, wel gauw, maar niet meteen. Uh, ze moeten eerst even tot zichzelf komen, goede medische check krijgen. En uh, we moeten ook beginnen een goed interview om te kijken wat er precies gebeurd is voor onze eigen uh, informatie naar de Tweede Kamer. Toen die natuurlijk toe compleet moet zijn. Hoe is het met ze? gaat goed. Ze slapen op het ogenblik, maar het gaat goed. Ze waren goed gezond, ze waren goed gevoed. En, uh, dus het goed, ze zijn goed behandeld. Er zijn veel vragen over deze operatie. Wanneer verwacht u daar meer duidelijkheid over te kunnen geven? Het zal het even duren, want er is heel veel te onderzoeken. We moeten met de bemanning praten. We moeten kijken hoe het, precies, uh, het contact over en weer gegaan is. We moeten buitenlandse zaken, defensie, alle besluiten die genomen zijn... en wie er al bij betrokken is geweest, het top zelf. Dus er is heel veel, heel veel te onderzoeken. Nou, kortom, dat kan nog wel even duren. Voor het weekend uh, verwacht ik daar zeker geen uitsluitsel over, en begin volgende week is ook maar de vraag of we dan uh, ja, antwoorden kunnen krijgen op uh, de hamvragen van wat ging er mis bij deze actie in Libië om deze twee mensen uh, te evacueren. Ja. Dus ja, dat komt volgende week in een brief aan de Kamer, waarvan een deel begrijp ik ook, ook uh, vertrouwelijk aan de Kamer medegedeeld zal worden, waarschijnlijk via die zogenoemde commissie Stiekem. Uh, ja, dus. Wellicht dat we ook niet op alle vragen antwoord krijgen in de openbaarheid. Goed, Michiel, één vraag nog. Kort tot slot. Uh, inmiddels uh, maken uh, in Europa, in Brussel... de regeringsleiders zich op om een, een soort van gemeenschappelijke standpunt inname... hoe nu verder te gaan uh, jegens het regime in Tripoli. Of we dat maar nog wel of niet moeten erkennen. En of over NAVO-troepen we die kant op worden gestuurd. De helft van het kabinet zit. Of in Brussel, zoals de premier. Of ja. is ergens anders, zoals je net al zelf zei. Uh, nou, riep Hans van Balen, Europarlementariër van de VVD... Uh, eerder vanochtend hier op deze zender op... om uh, dat, die verzetsraad in Libië te erkennen. Heeft het kabinet daar nog over gesproken? Nou nee, dat is veel te prematuur, maar je kunt je wel voorstellen dat uh, nu de Nederlandse militairen vrij zijn, dat we niet meer met handen en voeten gebonden zijn. Want de afgelopen twee weken was het devies toch, we houden de kaken op elkaar als het gaat om, uh, om Libië, en zeker wat betreft de, de drie militairen. Ja. En er ook ja, toch wat voorzichtige koers werd gevaren en uh, zich min of meer verschuilde achter de standpunten van, uh, van de Verenigde Naties en uh, Europa. Ja, Nederland is natuurlijk nu veel vrijer om uh, standpunten in te kunnen nemen. Dus ik kan me voorstellen dat uh, ja, zoiets misschien toch aanstaande is. En dat horen we dan later vandaag weer vanuit Brussel... waar die regeringsleiders bij in zijn voor hun top. Michiel Breedveld vanuit Den Haag, ik dank je wel. Het is twee minuten over half twaalf, dames en heren. Hoogste tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Hier is Jan van der Putten. Radio 1, het NOS-journaal. In het noordoosten van Japan heerst een enorme chaos na de zware aardbeving en de tsunami van vanochtend. Een paar uur na de ramp is het nog niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn. De Japanse regering zegt dat het officiële dodental nu op 17 ligt, maar dat zal nog veel verder oplopen. Het noordoosten van Japan werd vanochtend getroffen door een aardbeving met een kracht van 8,9 op de schaal van Richter. Dat is de zwaarste aardbeving in Japan in ruim 140 jaar. Kort na de beving was er een tsunami. Langs 2000 kilometer kuststrook zijn vloedgolven over het land gespoeld. Ander nieuws. De Europese regeringsleiders komen vanmiddag in Brussel bij elkaar om de situatie in Libië te bespreken. De Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken zei dat er onder meer zal worden gepraat over extra sancties, zoals het bevriezen van banktegoeden van Libische olie- en gasbedrijven. De Autoriteit Financiële markten AFM heeft een ondernemer een boete opgelegd van 114.000 euro. De man heeft met voorkennis gehandeld in aandelen Super de Boer. De AFM had een boete van 2 miljoen kunnen opleggen, maar zoveel geld had die man niet. Staatssecretaris Atsma wil minder vogels rond Schiphol. Vogels zijn een gevaar voor het vliegverkeer. En er zijn steeds meer botsingen met vliegtuigen. Atsma wil zo min mogelijk vogels aantrekken. Activiteiten als vuilstort en viskwekerijen wil hij verder weg hebben van Schiphol. En de politie heeft vier mensen gearresteerd... die betrokken waren bij een overval in Marknesse. De overval liep vanmorgen vroeg uit op een achtervolging... over de A6 en de A1. De vluchtauto van de Vier sloeg op de A1 over de kop. En er volgde een schietpartij met de politie. De A1 was urenlang dicht, wat leidde tot lange files. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Er staan nu nog files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... tussen Gooimeer en Muiderslot, 4 kilometer... A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Breuken en Maarsen 3. Op de A12 Arnhem richting Utrecht bij Maarsbergen 2 kilometer. Op de A15 Europort Rotterdam tussen Hoogvliet en Knoopend vaanplein 8 kilometer. Na een aanrijding met twee vrachtwagens zijn tussen Rotterdam Charloos en het vaanplein 2 rijschokken dicht. Verkeer richting Dordrecht-Breda kan het beste omrijden via de ring Rotterdam West en de ring Rotterdam Noord. Goedemorgen, het is uh, vijf minuten over half twaalf. U luistert naar een uh, extra uitzending op Radio 1. En dat heeft te maken uiteraard met de tsunami, vooral in Japan. In eerste instantie dus een aardbeving van 8,9 op de schaal van Richter... gevolgd door uh, enorme vloedgolven, soms wel 10 meter hoog. Wij praten u bij de hele ochtend en nog verder de hele dag op Radio 1. Sven Koukkelman. Het staat inmiddels op 28, officieel gemeld en er staat een kerncentrale in brand. De gevolgen daarvan hoort u ook later, uh, dit half uur uh, vermoedelijk. Hier aan tafel inmiddels Jeanette Chabot, die is geboren in Japan, werkt als tolk hier in Nederland. U hebt ongetwijfeld naar de Japanse televisie gekeken vanochtend. Uh, u kent het gebied goed. Uh, met name ook de hoofdstad Sendai, want daar komt u vandaan. Wat is het voor een stad? Uh, ik kom uit Tokio, dus ik ken dat gebied niet heel goed. Maar Sendai is tegenwoordig bijna verlenging van Tokio... in de zin dat er een Shinkansen, de bulletchain-verbinding uh, tussen Tokio en Sendai... dus Sendai is vandaag echt een van de grotere uh, economische centra van Japan. Wat moet ik me bij die stad voorstellen? Hoe ziet die eruit bijvoorbeeld? Nou, dit is tegenwoordig een uh, blokalisering van Japanse steden... dus ze zitten uit als bijna andere uh, Elke andere grote stad. Eh, met grote waringhuizen, grote kantoorgebouwen en veel uh, verkeer. Uh, maar heeft een hele lange traditie. Vroeger was het een arme gebied. Maar vandaag is het dus, dus uh, ja, belangrijk. Het was een landbouwgebied en het is nu een uh, economisch ja. centrum geworden. Klopt. Dus er werken ook heel veel mensen. Ja. En er is ook een grote bevolking van bijna 1.930.000 uh, mensen. Alleen al in die stad? En alleen in de stad. En uh, Senda ligt in de provincie Miyagi. Ja. En Miyagi. Heeft een bevolking van 2,3 of 4 miljoen. Juist. En dat, eh, dat is dus het aantal mensen dat woont in het getroffen gebied. Ja. En wonen die allemaal in moderne, eh, laten we zeggen, aardbevingsproof huizen? Ja, grotendeel wel. Uh, maar er zijn natuurlijk nog steeds uh, hele oude gebouwen, met name tempels en shrines en ja. sommige ja, particuliere huizen. Wij begrijpen dat de beving zo'n 120 kilometer uh, buiten de stad Sendai heeft plaatsgevonden. Dat in ieder geval daar het epicentrum van de beving was. Weet u iets over wat er met Sendai is? Heeft u, u berichten uit Sendai gekregen? Ik heb nee, helemaal geen bericht gekregen. Ik heb niet eens contact gehad met mijn familie in Japan. Ze wonen in Tokio. Dus ik ben, ik ben meteen naar ja, hier, ga ik mijn familie in Japan bellen. Ja. Oké, okay. ja. uh, u, u bent uh, daar op school geweest in Japan, ja. nu tot uw 18e gewoond. Ja. Ook toen werd u al voorbereid op aardbevingen. U werd getraind. Ja, werden... hoe ging dat? Ja, dus zelfs op een, uh, basisschool. Kijken we een keer per jaar in ieder geval. Is dat training? En dus, als een speciaal alarm gaat. Ja, dan moeten de kinderen onder de tafels gaan. En, uh, en thuis moeten we dus alle gas uitdraaien. Want kijk, jullie zien nu ook. Uh, dus, dus Aardbeving betekent vaak brandgevaar ook. Mm. Dus we moeten alles doen om tenminste brandgevaar. Brandschade uh, te beperken. En even voor de luisteraars die dat nog niet hebben meegekregen: er staan enorm veel gascentrales ook in oh. brand. En dat zijn ja. vuren die je nou, waarschijnlijk niet uitkrijgt. Hè? De beelden nee. zijn, zijn wat dat betreft ook heftig. Ja, het was heel gaf, dat is heel Ja, Nu was het niet te vermijden. Althans, als uh, in, in burgers we proberen we ons eigen gas niet in brand ja. te laten uh, gaan. Oké, okay. en weet u waar die centrales staan die nu in, in brand staan? Nou, weet ik niet precies, maar meestal. De grote steden, maar ja. ja, maar nu was de omgang van de schade zo enorm dat. Ja. En uh, zijn ze in Japan ook voorbereid op uh, tsunamis? Want u bent dan wel goed voorbereid op aardbeving, maar hoe zit het met die enorme vloedgolf? Inderdaad, ik heb nog nooit zo'n tsunami uh, ja, meegemaakt. En we hebben onze voorbereidingen meer voor landschade uh, ja. uh, dan Niet de, de, de waterschade. waterschade. Hier in Nederland zijn men meer, ja, meer voorbereiding gedaan voor de waterschade en watersnood. Want wij begrijpen wel dat er grote dammen zijn gebouwd langs de kust. Ja, ja, Hoe zien ja. die eruit? Kunt u dat omschrijven? Ledig. Ja? ja, We hebben de kust ja. niet verfraaid, zullen we maar zeggen. Nee, nee. nee, maar dat was bedoeld echt om, om dat water tegen te houden. Maar ja, dat is dus niet gelukt. Ja, dat is niet gelukt. Was, uh, ja, dus de schade was te groot. Uh, de de, de gevaar was te groot. Hmm. Nou, is er. Uh, officieel sprake nu van 28 doden. Ja. Uh, maar als je kijkt naar een gebied met meer dan 2 miljoen mensen... In, uh, rondom dat epicentrum, zal ik maar zeggen... Ja. en dan ook de beelden ziet van uh, totale huizen en, en kleine flatgebouwen... die worden meegetrokken door dat water... dan denk je, dat wordt uh, vast nog heel veel meer. Is dat ook uw zorg en uw angst? Ja, dat is inderdaad mijn angst en zorg. Ja, ja, ja. En niet alleen de aantal doden, uh, maar ja, mensen beleven gewoon... In Grote trauma. Dus uh, de effect daarvan, dat we jarenlang. Dat hebben we ook uh, geleerd van de aardbeving in, uh, in Kobe, van 1995. Ja. Is het hiermee te vergelijken? Is die aardbeving in Kobe hiermee te vergelijken? Denk je, of is dit veel erger? De, de, de, nu is het veel erger. Want in Kobe hebben we misschien tsunami gehad, of je nee. wel. Ja. Ja. Ja. Daar storten vooral toen huizen ja. in, ja. of 6.000 doden, ja. bij die aardbeving toen. Ja, ja zoiets. Ja. Ja. Ja. En de, ja, dat ga je nooit van tevoren weten. Tenminste watersnood, ja, tot vaak weet je het, op een aantal dagen van tevoren. Wij gaan u laten gaan, want u moet even gaan bellen, denk ik, met uw familie. Ja, uh, mevrouw Chabot, dank dat u uh, bij ons in de studio wilde zitten. En nog even wilde wachten. Dank. Hartelijk dank. Eerder vandaag, dames en heren, hadden we contact met een Nederlander... die al jaren woont in Tokio, Mark Westeling, Hij heeft daar een eigen reclamebureau en hij vertelt hoe het nu met hem gaat. Ja, prima. We zitten nog steeds uh, op kantoor omdat veel mensen uh, niet naar huis kunnen. Dus uh, dan proberen we er hier maar het beste van te maken. Want waarom kunt u niet naar huis? Al het uh, verkeer en openbaar vervoer ligt plat. Oh, dus ja. wat nu? Ja. ja, er zijn waarschijnlijk vanavond uh, miljoenen mensen te voet uh, op weg naar huis. Er zal niks anders op zitten. Veel van de uh, metrolijnen die worden uh, gevoed door kerncentrales en die liggen uiteraard allemaal plat. En ik denk dat ze verder uh, ook uh, veel dingen moeten gaan checken of er niks, uh, niks beschadigd is. Ja. Uh, ik verwacht niet dat het uh, vanavond nog gaat rijden. Plus dat veel, uh, veel snelwegen hier in Tokio, uh, die lopen boven de stad als het ware. Ja. En uh, ik denk dat ze die ook hier gegooid hebben om te, te gaan kijken wat er eventueel aan schade is. Heeft u iets gevoeld van de aardbeving? Want we spraken eerder een uh, Nederlandse mevrouw voorhin die, um, ja, die aardbeving is toch op 380 kilometer van Tokio af, maar die voelde het wel. Ja, nou, als, je, als je dit niet voelt, dan, uh, ja, dan is er echt iets heel erg mis mee. Het ging echt heel hard de keer hier. Vertel eens, wat, wat heeft u er op gemerkt ervan? Nou ja, het begon vrij langzaam. En dus eh, iedereen keek elkaar een beetje aan. En dat eh, werd heftiger en heftiger. En op een gegeven moment, eh, totdat de eerste eh, mensen bij mij op uh, kantoor de, de, de de deur uitrenden. Uh, uit en toen ging het echt heel heel hard een keer. Het was gewoon, uh, ja, waar kun je het mee vergelijken? Pff, ik, ik heb er nooit iets meegemaakt. Het er nooit meegemaakt? Dus ik nee. nee. Nee, ja, ik uiteraard ik woon hier negen jaar. Nee. Veel aardbevingen meegemaakt. en Je bent er ook best wel gewend aan, maar uh, dit, dit was gewoon echt ja, onbeschrijfelijk. Wat, het... Wat deed u toen? Um, gek genoeg heb ik uh, een aantal dingen op kantoor nog weten vast te tapen met, uh, met duct tape. Oh? Uh, Tijdens het beven. Uh, Tijdens ja. is uh, het BVA. Het is mijn eigen bedrijf. Misschien dat ik daar dus iets had om te kijken wat er nog allemaal te redden viel. Ik weet niet, dat was mijn eerste impuls. En uh, toen, uh, toen uiteraard ook naar beneden gerend. Uh, wij zitten zelf op de derde verdieping in het hartje van, uh, van Tokio. En uh, daar stond iedereen op straat. En uh, ja, toen ging het nog, nog, uh, nog heel hard een keer. Uh, zeker, nou, gewoon nog zeker, ik mijn gevoel... 10, 15 minuten lang in de aarde op en neer alsof je donker was. Dat, dat was zo'n soort gevoel, alsof, alsof het een boot stond. Hm. En hoe waren de mensen op straat? Hoe was u verder? Want op een gegeven moment ja, kan ik me zo voorstellen... dat de eerste schrik voorbij is en dat u zich probeert te realiseren wat er gaande is. Uh, ja, maar er het, het het, het was... In Tokio, er zijn niet echt veel dingen naar beneden gevallen of zo. Ja. Uh, wij zitten zelf in een redelijk nieuw gebouw. Dus uh, de gebouwen in Tokio zijn allemaal uh, gebouwd op uh, vrij zware aardschokken. Uh, ik heb wel foto's gezien van, uh, van vrienden van mij die het uh, hoger zitten of in oude gebouwen. En dan zie je dus wel inderdaad dat uh, hele uh, boekenkasten omgevallen zijn uh, en dergelijke. Uh, maar wij, denk ik omdat wij in een, in een nieuw gebouw zitten, vrij laag. Uh, viel het wel mee en iedereen ja die vroeg natuurlijk aan elkaar van, uh, van hoe gaat het? Prima uh, en, en ja. Ja, dat, ja, dat was eigenlijk een beetje de sfeer. Goed, uh, wel, uh... iedereen zag er wel redelijk uh, aangeslagen uit Je met, met wit weggetrokken kopjes allemaal. O, dus Mark Wesseling, Nederlander in Tokio, eerder vandaag gaan we nu uh, rechtstreeks naar Hawaii... want die tsunami is onderweg naar ook de eilanden daar. En daar zit uh, NTR-collega Dirk-Jan Roelever. Die hadden we eerder aan de lijn, Dirk-Jan. Goedemorgen en toen zei jij, ik blijf voorlopig nog even op 20 meter van de kust zitten... in een hotel op de zevende etage en ga nog niet weg. Zit je daar nog altijd? Nou, ik sta nu op straat, fan. Ik ben in, eerlijk gezegd in overtreding, want iedereen moet naar binnen... Maar ik ging even kijken of bij de buren nog bier te krijgen was, maar dat was ook helaas niet meer mogelijk. Het is kwart voor één en het is zeer stil op straat, Er is helemaal niemand. Je hoort in de verte, misschien hoor je het, de politie, de zwaarlichten, die rijden de hele tijd af en aan door de straat om iedereen naar binnen te sturen. En ik was net bij het hotel hiernaast. En de nachtwaker daar die was zeer laconiek erover. Hij had wel zijn auto neergezet, zodat dus hij meteen kon wegrijden. Hij zegt: Dan rij ik een week aan de andere kant van het park. Dan uh, sta ik in ieder geval veilig. Hij zei: uh, Ach, het zal zo vaak niet lopen. Vorig jaar was er in Chili een aardbeving. En uh, toen hebben we ook niks gemerkt. En uh, het zal allemaal wel meevallen. En hij zei ook, ja, and this is mother nature. Mm. She takes and she gives. Iedereen is uh, zeer voorbereid, maar er is nergens sprake van paniek. Nee, nou, wij krijgen het bericht binnen dat bijvoorbeeld in Taiwan, daar zijn de eerste vloedgolven aan land gekomen. En de Taiwanese meteorologische dienst meldt dat er geen schade is. Dus daar valt het uh, gelukkig mee op dit moment. Ja. Wat wordt bij ja. jou verwacht? Nou, hier wordt verwacht dat aan de noordkant van het eiland, en daar was ik vanmiddag toevallig, uh, dat die daar uh, aankomt. Mm -hmm. En de noord- en de westkant, ik zit in het zuidwesten, uh, dezelfde nachtwaker die ik net vrak, die zegt nou ja, dan is die al zo uh, afgezwakt, dus het, uh, het zal allemaal wel meevallen hier. In alle hotels zijn alle mensen naar de vierde verdieping en Hoger uh, verplaatst, dat wel. En verder is het, nou ja, zoals ik zeg, uh, vrij laconiek uh, wordt er hierop gereageerd. De scholen zijn morgen allemaal dicht, dat zag ik net op het nieuws. En de zwervers zijn allemaal uit de parken gehaald, dat wel, door een bus. Dus die, de politie heeft alle zwervers, uh, die, die liggen in de parken, aan, uh, nabij de zeeoever uh, En die zijn dus allemaal in bussen uh, weggehaald. En dat is... Uh, ja, het meeste wat ik hier nu uh, te melden heb eigenlijk. Goed, naar binnen jij. Naar boven, naar de zevende etage. Ja, want je mag helemaal op, niet op straat. Ik ga de lift het nog doen. Want alle stroom gaat er straks af en het water gaat eraf. Dus, uh, nou ja, misschien een snel douchen. Goed, over twee uur uh, is die uh, tsunami daar. Ja, ja, uh, zeven minuten over drie onze tijd. En dat is hier binnen. zeven minuten over twee onze tijd. Als ik het goed, ja, goed. heb uitgerekend. Doe voorzichtig daar, Dirk-Jan. Dank je, Sven. Nou, we gaan ze ook nog maar even bellen met Michel Maas. Want uh, wij begrepen dat de tsunami, de vloedgolf, maar uh, rond deze tijd zo'n beetje aan zou komen in Indonesië. We hoorden net dus alsof dat in Taiwan het wel meevalt. Uh, we hopen zo meer te horen vanuit Indonesië. Eerst maar eens eventjes uh, de feiten op een rij zetten.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 Het heeft toch klopt en ik uh, vind het gewoon een beetje... Uh, ja, het, was, het, was, uh, het was erg, toch? Het gebied dat getroffen is, is weliswaar op het platteland. Maar we praten toch over tienduizenden, waarschijnlijk honderdduizenden... ...mogelijk uiteindelijk miljoenen mensen die getroffen gaan worden door deze tsunami's. Dat was uh, een kleine van, uh, compilatie van het nieuws uh, over Japan... Zodat als dat in de loop van de ochtend uh, hier bij de NOS binnenkwam... en op Radio 1 te horen was. Um, de Japanse regering meldt nu... het uh, begon zo'n beetje rond de twaalf doden. Meldt u een hoger aantal doden? Het officiële dodental staat op 29. 29 nu, goed. Het gaat dus om een aardbeving met een, schaal, uh, op een kracht van 8,9 op de schaal van Richter. De vraag is, hoe hevig is dat? Die vraag legden we eerder vanochtend voor aan de seismoloog van het KNMI... Ja, nou, dat, dat is een hele zware aardbeving en uh, misschien is het makkelijkst om uit te leggen van wat er ongeveer uh, gebeurt. Dat betekent dat uh, lokaal is een aardbeving geweest en, en deze aardbeving die heeft eigenlijk uh, de, de oorzaak van die aardbeving is een Breuk in de, in de aardkorst en dat heeft bewogen over ongeveer een gebied van zo'n 500 tot 800 kilometer. Uh -huh. Dus er is even over zo'n uh, enorm stuk is de, is de aarde een stukje omhoog gekomen. En dat veroorzaakt ook later dus die tsunami. Want we begrijpen dat er golven zijn gemeten van wel 10 meter hoog. Ja, wat er gebeurt is dat uh, bij deze aardbeving is vrij ondiep. Dat betekent dat uh, ook een stuk van het, uh, van het zeeoppervlak uh, naar boven komt. Nou, over diezelfde 800 kilometer, als er een stuk omhoog komt... Uh, nou, dan wordt die hele waterkolom opgetild. Uh, daar zit ook een enorme energie in. Uh, en uh, ja, als die golven dan gaan lopen... En het water wordt ondieper, dan moet die energie die in zo'n waterkolom zit ergens heen. En dat gaat de hoogte in, vandaar deze vloedgolven van wel 10 meter hoog. Het Rode Kruis geeft aan in Genève, vanuit Genève, dat het zich grote zorgen maakt over een eventuele tweede vloedgolf. En de golf die nu aan het bewegen is richting andere landen rondom de grote oceaan. Hoe groot is dat gevaar op dit moment? Ja, er is uh, gevaar uh, in het hele gebied langs de hele oceaan uh, van, uh, voor uh, dit soort uh, tsunamis. Uh, en ja, op de ene plek is daar wat uh, gevoeliger voor dan de ander. Dat heeft te maken met uh, hoe... Uh, eigenlijk hoe, of de, de zeebodem langzaam ondieper wordt of dat het in één keer uh, gebeurt. Dus uh, bij gebieden waar dat langzaam oploopt... daar heb je de grootste kans dat daar uh, ook tsunamis, uh, uh, de, de tsunami zal, uh, zal, uh, zich zal manifesteren. Uh, we hebben wel, het is wel zo dat uh, nu het bij Japan is, uh, hebben we wel enige tijd... Uh, om die regio's uh, te waarschuwen en ook uh, te evacueren. Maar goed, als, als je op een eiland zit en die golf komt eraan, ja, wat moet je dan? Nou ja, naar een uh, zo hoog mogelijk punt op het eiland uh, lopen. Uh, dat wordt natuurlijk een beetje lastig als het eiland uh, zelf niet zo hoog is. Maar ja. de meeste eilanden kan je het hoogste punt op gaan. Doen. Nou ja, dat geeft het Rode Kruis ook aan zojuist. Hè, dat ze bang zijn dat die golven hoger worden dan de eilanden zijn. Nou, dat kan uh, voor een aantal eilanden uh, wel zo zijn. Uh, ja, dan uh, dat moet er op een andere manier geëvacueerd worden. Maar het hangt er dus een beetje van af ja, hoe of, hoeveel tijd je, je, nog, uh, je nog hebt. Maar hoe dan? Hoe moet je dan evacueren? Want je kunt toch moeilijk, als het daar ook nog gaat stormen en zo... Uh, met, in, in de buurt van zo'n tsunami, allemaal helikopters en vliegtuigen uh, de lucht insturen... Ja, nog nou even los ja. van het feit dat de vliegvelden licht zijn. Ja, maar dat is dan het enige wat je kan doen. Dus als je op een eiland zit waar die golven straks hoger zijn, dan ben je eigenlijk reddeloos verloren? Nou, je kan kijk, het hangt daar vanaf hoe groot het eiland is. Ik bedoel, in het uiterste geval, als, je, als uh, ze lokaal denken dat het overspoeld wordt, uh, zou je ook met een boot uh, zo snel mogelijk de, het water op kunnen gaan. Want als je dus uh, in, een, in een wat dieper water zit, is het effect van zo'n vloedgolf veel minder. Ja. Meneer Dost, wat is er nu nog gaande um, onder de grond in Japan? Nou, er zijn uh, tot nu toe uh, vanochtend uh, uh, al een, uh, zeker een twintigtal uh, naschokken. Die zijn, uh, die zijn vrij groot en het gaat uh, over het hele gebied van Sendai... wat uh, een paar honderd kilometer ten noorden ligt van uh, Tokio... tot uh, net ook zelfs ten zuiden van Tokio. Dat hele, die hele strook voor de kust... Uh, daar vinden op dit moment uh, naschokken plaats. En dat, uh, ja, dat, dat geeft ook even, even aan uh, hoe groot het gebied is uh, van, de, van de oorspronkelijke breuk. Aldus Bernard Dost, seismoloog van het KNMI. Eerder vandaag het aantal slachtoffers staat nu officieel op 29. De verwachting is dat het aantal zal oplopen. En de vraag is, hoe is het met de Nederlanders in dat gebied? Want Lara, daar zitten er 50. Ja, inderdaad. In, in het getroffen gebied. We zijn natuurlijk erg benieuwd. We hebben inmiddels al wat mensen in Tokio gesproken. Sven? Uh, ja, die melden allemaal dat het... Dat het heel Heel hevig was die, die beving. Maar dat het goed met ze gaat. Precies, maar hoe zit het met de rest? Nienke troossen, plaatsvervangend ambassadeur in Tokio. Goedemorgen. Goeden. Ja, goedenavond is het bij ons, maar goedemorgen bij jullie. Dank ja. ja. Uh, hoeveel Nederlanders zitten er nu in Japan? Er zitten zo'n, wij schatten zo'n 1000 tot 1500 Nederlanders. Niet iedereen heeft zich geregistreerd, dat is ook niet verplicht. Maar op basis van de registratie denken wij dat er zo'n 1000 tot 1500 Nederlanders in Japan zijn. En Sven zei het al eventjes, er zitten zo'n 50 in het getroffen gebied? Ja, wij hebben, ik moet dat helder maken, er zijn 50 geregistreerde Nederlanders ja, in het ja. gebied. Ja, u kunt dus natuurlijk alleen weten wat, weten wat u meet, hè? Ja. En waarvan wij een adres hebben en ja... Dat begrijp ik. En dat gebied, waar gaat u dan vanuit? Welk gebied bedoelt u dan? Dat is het gebied, laten we zeggen, het werd net ook al genoemd. Het gebied uh, ten noorden van Tokio. Tokio zelf en, en, en uh, Tokyo zelf is, is weliswaar getroffen. Maar uh, tot nu toe hebben we, zien we daar geen, geen uh, hele zware zaken. Maar nee, ja, het, nee. het betreft met name het gebied uh, ten noorden van uh, Tokio. Ja, dus richting is Zendai, wat genoemd. Dus ja, richting ja. Zender en dan vooral langs de kust neem ik aan. Ja, langs de kust natuurlijk vanwege de tsunami. Is is dat uh, is dat ook een gebied waar we waar we inderdaad naar gekeken hebben. Ja, u zegt ik heb 50 geregistreerde Nederlanders in dat gebied, waarvan ik van wie ik weet waar ze wonen, in ieder geval waar ze verblijven. Hebt u ook contact ja. met ze gekregen? Wij zijn bezig om contact met ze te leggen, maar dat is geen eenvoudige zaak vanwege uh, slechte communicatielijnen. Mensen zijn niet altijd thuis geweest natuurlijk, het was midden op de dag. Dus uh, uh, wij zijn hard bezig, maar uh, het, het is geen uh, eenvoudige zaak. Nee, u, u weet dus ook niet hoe het met ze gaat en over ook slachtoffers zijn onder Nederlanders in dat gebied. Wij kunnen nu nog niet over de 50 Nederlanders zeggen hoe de, precies de situatie is. Uh, is nee, wij zijn drukdoende, maar uh, we hebben geen, uh, geen uh, finale cijfers. Nee. En als familieleden in Nederland bezorgd zijn en willen weten hoe het met hun dierbaren ja. gaat, wat moeten ze dan doen? Dan moeten ze naar buitenlandse zaken bellen. En daar is een crisisteam in gericht en die uh, zal uh, hun uh, het laatste nieuws kunnen geven voor zover uh, dat bekend is. Mevrouw Troost, wat heeft u zelf gemerkt van de aardbeving? Uh, ja, uh, nou, we, we, we hebben wel eens vaker een aardbeving. En uh, in het begin denk je van, oh, daar heb je weer, weer even een. Maar deze was toch wel hield aan. Dus uh, ik heb de helm opgezet en ben onder het uh, bureau uh, gaan zitten. En uh, heb uh, veel aan mijn kinderen gedacht, uh, want het ging flink te keer. Uh, uh, maar uh, wij zijn allemaal, de, alle mensen die aanwezig waren in de ambassade, uh, zijn, uh, zijn, uh, uh, daar is het in orde mee. Okay. Uh, we hebben ons verzameld nadat uh, het uh, de schok was uh, afgelopen. En u bent aan het werk gegaan. Het ja. En toen uh, hebben we een crisisteam ingericht en uh, daar zijn we nu drukdoende om... Uh, om inderdaad de Nederlanders van te okay. weten dat ze in het gebied zijn om die te, te lokaliseren. Mevrouw Trooster, we spreken u graag in de loop van de dag nog eventjes, uh, als dat zou kunnen. Dank. Dag. En mocht u bezorgd zijn, kunt u dus contact opnemen met Buitenlandse Zaken. Wij doen ons best om eventjes alle nummers en uh, coördinator van uh, dat crisisteam op een rij te zetten voor u. Gaan wij tot besluit. Even voor 12 nog terug naar Kjeld Duits, correspondent in Kobe. Uh, stad in Japan. Heb jij laatste nieuws over bijvoorbeeld het aantal geregistreerde slachtoffers nu Kjeld? Het aantal eh, regelingen, steden en slachtoffers hier op de televisie ligt nog eh, rond de 30. Dus het is niet veel hoger geworden nog. Maar eh, is natuurlijk het probleem dat eh, mensen het rampgebied niet inkomen en dat de verbindingen ook heel erg slecht zijn. Dus ja. er zijn waarschijnlijk eh, een heleboel mensen die eh, wel getroffen zijn, maar waarvan het nog niet bekend is. Oké, okay, en, uh, en is er nog nieuws over die kerncentrale die in brand staat? Want ook dat is een nadere zorg, zal ik maar zeggen... in afwachting van de tweede uh, aardschok, uh, grote aardschok die, uh, die eraan zit te komen nog. Um, ik heb niet het over van een kerncentrale die uh, in de brand staat. Er is wel een gascentrale die in de brand staat en daar heel ontploffingen plaatsvinden. Ja. Maar de kerncentrales, eh, daarvan wordt gezegd... dat eh, ze eh, veilig zijn ja. op het ogenblik. Dat is ook in Hoewel lijn met eerdere in... berichten in deze uitzending. Kjelt, we moeten het dus hier voor ja. dit moment bij laten. Dankjewel. blijf bij ons voor het verdere verloop in de middag. Want uiteraard gaan we door op Radio 1... met die enorme aardbeving in Japan en de vloedgolven van wel 10 meter. En die vloedgolven die gaan ook over de Grote Oceaan... naar andere landen rondom de oceaan. Blijf luisteren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 Dit is Radio 1.